9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De SP vindt dat bestuurders van corporaties niet moeten zeuren. Ze verdienen straks meer dan genoeg. En beleggers slepen de voormalige top van Iptech voor de rechter. Dat hoort u zo dadelijk. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Over een half uur beginnen overal in het land de koningspelen. De nationale sportdag is het begin van het feest rond de inhuldiging van de nieuwe koning. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima geven het startschot in Enschede. En alle deelnemers beginnen de dag met een gezond en feestelijk ontbijt. En daarna gaan de kinderen richting de sportplaatsen, vertelt deze leerkracht. Dat is uh, waar het allemaal om draait, sport. We ja, het sowieso. En dan met zo'n dag als uh, koningspelen is dat gewoon zeer geschikt.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 Die top zelf is het daar niet mee eens, zegt voorzitter Van Dreven... van de Vereniging van Woningcorporatiebestuurders. Excessen bestrijden vinden wij uitstekend. En daar hebben we net zoals het publiek ons maatloos aan geërgerd. Dat is heel erg slecht geweest. Maar de hele beroepsgroep als excess beschouwen... dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ze hebben daarom grote moeite met de regeling... die het salaris met 40 tot 70 procent terugbrengt. Sommige bestuurders zijn bang dat ze nu hun huis moeten verkopen.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 Volgens de Belastingdienst dringen buitenlandse banken bij deze zwartspaarders steeds vaker aan, erop aan om schoon schip te maken. Bij een brand in een psychiatrisch ziekenhuis in Rusland zijn zeker 38 mensen omgekomen. Alle patiënten en twee verplegers verloren het leven. De oorzaak was vermoedelijk kortsluiting. Er komen steeds meer details naar buiten, zegt correspondent David jan Godfroy. Bijvoorbeeld dat de mensen die de plek van die brand onderzoeken... een tunneltje hebben gevonden. Althans het begin van een tunnel van een halve meter diep ongeveer. En dat duidt erop dat er dus mensen zijn geweest... die hebben geprobeerd om te ontkomen uit die vuurzee. Maar dat was erg moeilijk. Door tralies voor de ramen konden ze niet op tijd naar buiten komen. De brandweer was pas na een uur ter plaatse... omdat er een kruispunt was afgesloten. In het ziekenhuis ten noorden van Moskou... verbleven vol vooral alcohol en drugsverslaafden.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 Dan nog het weer, eerst nog regen, daarna klaart het op. Het wordt 9 tot 14 graden. Morgen in het Zuidoosten nog wat regen, in de rest van het land vrijwel droog. En zondag meer zon, op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. Hoe is het op de weg, Jelanne van der Velden? Het gaat de goede kant op, nog zo'n 38 kilometer file... Uh, de ja, file op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad, die gaat wat aangroeien. Tussen knopen de nieuwe Meer en de Koentenol 5 kilometer. Ook nog wat drukte op de A20 bij Rotterdam in beide richtingen. En op de A50 de nasleep van de aanrijding, dat is Os richting Eindhoven, staat tussen Veghel en Sint Oederode nog 5 kilometer. Zou het, Koninklijk Paar, het aanstaand Koninklijk Paar al gearriveerd zijn in Enschede? Gaan we zo horen over anderhalve minuut.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 Ja, ik, ik voel me eigenlijk een beetje onder uh, bejegend. Ja, dat was de Kamervoorzitter van Miltenburg. Die kwam in aanvaring met CDA-fractieleider Buma. Joost Vullings, weet meer. Blijf luisteren. Eerst naar NSGD, waar het feest rond de inhuldiging gaat beginnen. Ja, er zijn natuurlijk wel twee hele belangrijke gasten voor nodig. Menno Ore Meijer, zijn ze er al? Ja, ze zijn net aangekomen hoor, hier uh, bij uh, de Triangle in uh, Enschede, een van uh, de basisscholen hier in de buurt waar ze de Koningsspelen gaan openen, werden ontvangen door Hans Weijers van het Nationaal Comité en ook Richard Krajitschek, de, de oud-toptennissen-directeur van de ABN AMRO-toernooi. Uit, uit wiens koken natuurlijk die koningspelen een beetje komen. Eh, begroet door heel veel mensen, die stonden hier al heel vroeg. Natuurlijk ook schoolkinderen met de oranje t-shirtjes aan koningspelen 2013. Hoort allemaal bij dat pakket wat de scholen dan krijgen als ze zich hadden opgegeven voor die koningspelen eh, Ze liepen eigenlijk vrij vlot door de haag van kinderen, viel me op, zonder even te stoppen. er zijn nu eh, naar binnen gegaan en als ik even door het raam kijk dan zie ik ze met... Eh, wat leerlingen eh, het ontbijt nuttigen. Want ja, dat hoort er dan ook bij. Dat was het idee achter deze dag. Een goed ontbijt en dan eh, sporten. Nou, ze ontbijten mee hier op school en gaan daarna naar buiten toe... naar het grote sportveld waar van alles is ingericht. Waar ook eh, voetbalveldjes zijn, basketbalveldjes. wordt van alles eh, gedaan. En waar ze om half tien het officiële start zijn gegeven... voor de opening van de koningspelen. Nou, dan gaan wij dat ook volgen hier op de zender. Menno je dank je wel vanuit Enschede. Dan uh, het verhaal over de woningcorporaties. U uh, heeft misschien vanochtend al wat meegekregen daarover. Bestuurders en toezichthouders uh, trekken van leer tegen de minister. Die neemt uh, aanvullende maatregelen om de beloningen omlaag te krijgen in die sector. En dat is tegen het zere been. Uh, worden rechtszaken aangespannen om de minister Blok tegen te houden? SP-Kamerlid Paulus Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het, uh, de opmerkingen van bestuurders en toezichthouders... en het, het aanspannen van de rechtszaken? Ik vind dat niet erg geloofwaardig. En dan druk ik me nog vriendelijk uit. Um, kijk, de uh, heren en dames, coöperatiebestuurders zijn heel lang geleden al gewaarschuwd. De salarissen die op dit moment uh, verdiend worden, zijn uh, ik denk een gemiddelde factor drie, vier hoger dan vijftien uh, jaar geleden. Um, tot 2001 vielen uh, directeuren van woningcoöperaties gewoon onder de cao voor de coöperatiesector... En daarna is dat losgelaten en toen zijn die salarissen geëxplodeerd. Mm -hmm. En een uh, lid van de Raad van Commissarissen, dat was vroeger een erebaantje van van uh, ja mensen, zeg maar die uh, lokale binding hadden. En uh, die een onkostenvergoeding kregen voor het feit dat ze natuurlijk, uh, nou ja, wat dingen moesten doen uh, voor die, uh, voor die taak. Maar ja, Ik, ik denk eens dus dat uh, inmiddels die salarisopbouw buitensporig is. En niet alleen voor de grote coöperaties. Uh, dat is door middel van een wetvoorstel uh, een jaar of drie geleden geregeld. Mm -hmm. Maar vooral ook daaronder. Dat uh, is een lute bij, uh, bij middelgrote coöperaties. Ik heb even het lijstje van, uh, van vorig jaar zitten bekijken. Coöperatie van 3.000, uh, 4.000 woningen. Daar zitten nog ettelijke bestuurders bij die uh, twee ton verdienen. Uh, ja, dat is gewoon buitenspoor in relatie tot de complexiteit van hun baan. Oké. Okay. De toezichthouders krijgen zo'n 5% van wat bestuurders ontvangen. We hebben ook gesproken met Heino van Essen, voorzitter van de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties. En hij zei het volgende. Dat is zo ingrijpend, dat gaat tot 70% korting op de inkomens van met name kleinere corporaties. Dat de, de, de kwaliteit van het bestuur van de woningcorporaties ernstig... Ingedraaid komt. Heino van Essen was dat. Um, hij zegt dat als u uw zin krijgt met uw collega's, dan zitten de corporaties um, met bestuurders die niet tegen hun taak opgewassen zijn, omdat je niet de beste krijgt, omdat je ze te weinig betaalt. Wat vindt u daarvan? Uh, ik ben benieuwd wat uh, heer Van Essen dan onder de beste uh, verstaat, want uh, volgens mijn uh, observatie zijn alle schandalen die er afgelopen jaren in de corporatie waren geweest, uh, nooit voortijdig gesignaleerd tot de Raad van Commissarissen. Nou, dat waren toch de waakhonden. Um, sterker nog, in een aantal gevallen is dat de raad voor compensaties gewoon in het complot. Ja. Uh, dus ik maar denk goed, dat... er wordt nu meer van ze geëist. Hebben ze een zware verantwoordelijkheid na alle incidenten die geconstateerd zijn? Uh, zeker, het is een verantwoordelijke taak, maar het is ook een eenvolle taak. En uh, uh, laten we nou eens een, een uh, middelgrote coöperatie nemen van 3000 woningen in het landelijk uh, gebied. Zo ingewikkeld is dat natuurlijk ook maar niet. Uh, 3000 woningen, dat zijn, dat zijn aantallen zeg maar, die je nog op de fiets kan, uh, kan bekijken. Uh, het is in het algemeen een, een, een activiteit waar je vooral goed op de winkel moet passen. En coöperatie coöperaties die dat uh, gedaan hebben, dat zijn ook de meest kerngezonde coöperaties die er zijn. Die hebben geen gekke dingen uitgehaald. Ja. Maar zo geweldig ingewikkeld is dat nou ook niet. Uh, ik denk dat een, een raad van commissarissen van een kleine coöperatie dat die uh, vier tot zes keer per jaar vergadert... Nou, geef daar een paar honderd euro uh, onkostenvoeding voor uh, per keer. En uh, dan heb ze het op mijn dus al gehad. Oké. Okay. Nou zijn er luisteraars die vanochtend opmerken dat in die normering... we hebben hele uh, slimme luisteraars... dat er in die normering van Blok um, ook fouten zijn getreden... dat als je uh, ook als corporatie keurig binnen de beloningscode bent gebleven... de normering zo uitwerkt dat je het alsnog moet inleveren. Is dat niet een weeffout in, in die normering? Nou, het zou best kunnen dat er nog uh, wat kinderziektes zijn. Dat zullen we als SP natuurlijk ook altijd uh, wel willen naar kijken. Want uh, je moet het natuurlijk uh, uh, wel redelijk houden. Maar um, kijk, voor die kleinere corporaties is nu de beloning van de directeur-bestuurder gekoppeld aan uh, de bezoldiging van de wethouder in de uh, kleinere gemeenten. Mm. Nou, dat lijkt me een prima uh, parallel. Dus in principe is volgens mij uh, niks mis mee. Misschien dat er in de nog wat details uh, verbeterd moeten worden. Maar uh, ik denk dat uh, met name de principele kritiek die er nu komt vanuit de directeuren en de leden van de raadcommissaris dat het gewoon veel meer moet zijn. Die is volkomen te worden. Goed. SP-kamerlid Paulus Janssen, dank u wel voor uw reactie. Straks de rechtszaak tegen voormalige imtech bestuurders U hoort daar meer over in het Radio 1 Journaal. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 journaal. Precies, een opvallende aanvaring gisteren in de Tweede Kamer... tussen CDA-fractievoorzitter Buma en Kamervoorzitter van Miltenburg. We hoorden er net al een uh, stuk van. Buma verwijt haar dat ze haar eigen stempel wilde drukken... op een proceduredebat over staatssecretaris Wekers.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 Ja, het was, het, het was een regeling van werkzaamheden. Dat is een beetje, een beetje een rare term. Maar goed, dat is het moment waarop de Kamer bij elkaar komt om af te spreken. Van ja, we, we gaan, uh, hoe gaan we debatten doen in de toekomst? Er lag dus een verzoek om een debat te doen over wekers. En dat, dat verliep chaotisch, zoals het de laatste tijd wel vaker chaotisch verliep. En uh, ja, eigenlijk zei Sibran Buma, Ik heb het idee dat u partijdig bent. Dat u dus eigenlijk de VVD. Uh, en de partij van Arwit, de regeringspartij, een beetje helpt in een bepaald debat. wat wij willen houden over het functioneren van Wekers. naar aanleiding van die uh, toeslagenfraude. dat hij dat een beetje zit te frustreren. Nou, dus uh, ja, als een Kamerlid dat tegen je zegt als Kamervoorzitter. ja, dat is nogal wat. Dus nou ja, goed, ze bood wel de excuses aan. Maar ze was er kennelijk zo dusdanig van geschrokken. dat ze even naar het toilet moest. Ja. N nou, is er al vaker kritiek geweest hè, op de Kamervoorzitter. op Van Miltenburg. Maar jij zegt het zelf al, uh, niet eerder. Zo op deze manier expliciet uitgesproken. Nee, dat, dat kan ik me niet herinneren. Kijk, uh, wij hebben het er ook wel eens onderling over met collega's van. Nou, het loopt nog niet lekker met de Kamervoorzitter. Ze voelt debatten niet, niet goed aan. Ook altijd met de regeling van werkzaamheden, ja, dat verloopt toch vaak chaotisch, dat ze net verkeerd samenvat wat de meerderheid van de Kamer wil, hmm. waardoor je weer irritaties krijgt. Uh, dat had Gerdy Verbeet ook in het begin. Maar ja, af en toe horen we ook wel van Kamerleid dat ze het idee hebben dat zij inderdaad een beetje de VVD wat meer helpt dan de oppositie. Ik, ik kan mezelf, ik volg natuurlijk niet ieder Kamerdebat, dus nee. ik weet vaak dan niet waar de, de expliciete voorbeelden. Maar goed, uh, ja, er, is, er is gewoon wel heel veel kritiek op haar functioneren, dat klopt. En betekent dat ook dat zij um, onder nou, druk staat? Ik denk dat zij die druk wel voelt. En uh, ik, ik had. Nou, ik zeg, voor dit incident, eerder deze week... sprak ik een Kamerlid in, in de wandelgangen over gaan functioneren... als een Kamerlid dat ook in het presidium zit. En die zegt ook, ja, wij hebben het er ook heel vaak over in het presidium. Dat natuurlijk gewoon alle fracties alle klachten uit alle fracties worden verzameld. En die nemen dan de Kamerleden mee... die één keer per week overleg hebben met de Kamervoorzitter. En daar wordt dat natuurlijk wel, wel besproken. Uh, dus dat is een, een vorm van permanent overleg. Nee. Maar uh, ja, goed, het is, het is te hopen dat ze een keer de swing te pakken krijgen. Dat is ja. met de meeste Kamervoorzitters uh, gebeurd. Maar er is wel een groot verschil tussen bijvoorbeeld Gerdy Verbeet... en Anushka van Miltenburg. Gerdy Verbeet, was het in het begin voelde ze vaak ook dingen niet goed aan... Maar dan kon ze vaak nog wel met met Met, met, met zelfs, wat humor of zo, ja, ja. Met wat humor kon ze dat oplossen. En dan haalde je de angel eruit. En Anouska van Miltenburg raakt, omdat ze merkt dat het niet goed loopt, raakt ze vaak zelf geïrriteerd. En dan gaat ze vaak nog een beetje onaardig doen tegen Kamerleden ook. Ja, en dan begint het wel een beetje te, te wringen en te schuren. Ja, en dan zeggen Kamerleden eigenlijk nu: uh, de Witte Broodsweken zijn wel voorbij, nu moet het, moet het over zijn. Zou het kunnen zijn dat zij vervangen wordt, of is dat niet invragen? Nou, het lijkt me wel heel gek, hoor. Bedoel, het zou natuurlijk gewoon kunnen als, vol, volgens mij als de meerderheid van de Kamer zegt... we willen een andere voorzitter, dan komt er een andere voorzitter. Maar kijk, zo, zo belangrijk is het nu ook weer niet. Ik denk dat men gewoon inzet op heel veel kop, kop, kop, kopjes koffie... tijdens het komende reces. <lacht> en dat er heel goed gesproken gaat worden. Een traject, wellicht een cursusje, dat soort dingen. Uh, een, een Kamervoorzitter wegsturen, dat zullen ze niet zo heel snel doen. Dan moet je het wel heel erg bond maken. Joost Vullings, vanuit Den Haag. Dankjewel. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het gaat heel snel de goede kant op nog 25 kilometer file. Het zijn eigenlijk allemaal ja, files van 2 tot 3 kilometer lang... bij Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Niet echt veel opvallend. Wat wel handig is om te weten voor verkeer richting Antwerpen. Het is behoorlijk druk weer op de E19 tot aan de ring Antwerpen... en op de ring Antwerpen zelf. Dat heeft te maken daar met werkzaamheden. Verkeer richting Antwerpen doet dus beter aan... om om te rijden via Rozenal Bergen-op-Zoom... en dan te kiezen voor de Liefkenshoektunnel. Moet je wel tol betalen, maar dat rijdt in ieder geval een stuk sneller door. Dank je wel. van der Velden, 17 minuten over negen. We hebben het in deze uitzending al regelmatig gehad... over het bedrijf, technologiebedrijf Imtech. De voormalig top van Imtech heeft beleggers misleid... en daardoor hebben zij honderden miljoenen schade geleden. Dat vindt in ieder geval de Vereniging van Effectenbezitters, VEB. Imtech leidt honderden miljoenen euro's verlies... door grote problemen in Polen en Duitsland. De boekhouding bleek daar niet goed op orde te zijn. Errol Keijner, directeur van de VEB. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog even kort, um, voor de luisteraars die het de afgelopen weken uh, niet hebben meegekregen... wat waren de problemen in Polen en Duitsland? Nou, in Polen was het een, een eenmalig project, een soort pretpark... waar uh, Imtech de eindverantwoordelijkheid voor wilde nemen. En uh, wat uh, behoorlijk uh, is mislukt. Er uh, bleek een, een soort ongedekte cheque te zijn ingediend van zo'n 200 miljoen euro... Die gewoon netjes in de boeken werden opgenomen. En achteraf bleek die 200 miljoen euro gewoon nul waard te zijn. Uh, daarnaast bleken er heel veel andere zaken met het project gewoon niet op orde. Uh, slecht voorbereid. En uh, Inter heeft zich maar helemaal teruggetrokken uit het project. En er zal voorlopig geen pretparken meer bouwen in Oost-Europa. En heeft Griekenland moeten afschrijven daarop. Ja, dus uh, eerst, 150 miljoen, eerst 100 miljoen zal worden afgeschreven. Uiteindelijk is 150 miljoen afgeschreven. En de toekomstige winstmogelijkheden die eerst waren voorgespiegeld, die zullen zich nooit uh, materialiseren. Dus dat is voorbij. Het tweede issue kwam een tijdje daarna. Het issue werd, was namelijk niet beperkt tot Polen, wat een eenmalig iets zou kunnen zijn. Maar ook tot kernland Duitsland, waar standaard projecten worden geleverd, grote projecten. En ook daar bleek behoorlijk te zijn versioeneld met de cijfers. De zaken werden veel te positief voorgesteld. Jarenlang dacht iedereen dat er hele mooie hoge marges in, in, in Duitsland werden gedraaid. Duitsland werd gezien als een voorbeeldland binnen Inter en de andere landen zouden moeten, uh, op het niveau moeten komen als Duitsland. Dat blijkt nu ook eh, onterecht. Uh, er is in Duitsland uh, aanvankelijk 150 miljoen afgeschreven. En er is uh, eerder deze week nog een keertje 70 miljoen bijgekomen. Mm -hmm. Dus uh, het is een behoorlijk hommelensbinnen binnen, binnen Integ. Ja, en, en waarom zou dat de schuld zijn van de voormalige top? Want um, die wist dat toch niet. Ze kwamen daar begin dit jaar achter. Moet het niet, uh, moet u niet bij het plaatselijk management zijn? Nou, sowieso plaatselijk management is eruit gegooid. Maar uh, of je het uh, weet of niet als, als topbestuurder, je blijft verantwoordelijk. Dus uh, er is één mogelijkheid dat het wel is van, nou, dat is dan frauduleus. De andere mogelijkheid is dat ze het gewoon niet weten wat in hun eigen bedrijf speelt. En uh, helaas als uh, topbestuurder, je krijgt niet alleen veel geld voor je baan... maar je bent ook eindverantwoordelijk dat alles goed loopt. En mm -hmm. dat de informatie die je verstrekt naar de buitenwereld, dat die klopt. Maar ha hadden en, uh, ze en, uh, dit kunnen weten? Ze we hadden dit moeten weten. Kijk, Polen is een kwestie van mismanagement. Dat is gewoon slecht gemanaged. Daarvoor zijn ze verantwoordelijk. Duitsland is een kwestie van structureel uh, slechte controlemechanismen. Uh, veel te ver af van, uh, van, van de, van, van de, van de wetenschappen, wat op het hoofdkantoor, wat men denkt, wat gebeurt. De, de, de lokale organisaties werden op veel te grote afstand gehouden. De cijfers werden zomaar geloof Mensen hebben veel te veel vrijheid gezeten. Ja, Zo run je geen multinational. En, en houdt u daarvoor ook toezichthouders aansprakelijk? Commissarissen, accountants? Absoluut, absoluut. Nou, de commissarissen sowieso. Uh, ons verbaast het hooggeluk dat de president-commissaris, die jarenlang heeft toegezien. ...op uh, onder andere de interne controles... ...maar ook het beleid, totaal ja. overboord is dus gegooid in de tussentijd... ...dat die gewoon herkozen wil gaan worden. Maar we richten onze pijlen niet alleen op de onderneming... ...en de oud-bestuurders uh, en de commissarissen... ...maar ook inderdaad op KPMG... De controlerende kant is. En wellicht ziet Impact zichzelf als een soort slachtoffer. Omdat wellicht KPMG jarenlang in zitten slapen. en de boeken te snel heeft goedgekeurd. Ja, want KPMG had, uh, denkt u, kunnen zien. dat de cijfers bijvoorbeeld in Polen en in Duitsland. Uh, niet konden kloppen? In Polen hebben ze goed werk geleverd. Want in Polen is een recent project. daar hebben ze aan de, aan de bel getrokken. Dus dat hebben ze volgens mij goed gedaan. En Duitsland uh, ben ik nog niet zo zeker. Daar, uh, daar moet de zelf ook wat meer informatie over geven. Maar op zijn minst is het vanaf 2011 in Duitsland, is, stoppen de cijfers niet. In okay. 2011 werd het deden goedgekeurd door KPMG. Hoe groot is de schade die beleggers hebben geleden? Ja, die kun je makkelijk uitrekenen. Dat is de koersval na het bekend worden van, van, van, de, van het drama in Polen. Als medelater in Duitsland en de verergerde cijfers daarna. Nou, je praat over 800, 900 miljoen euro. Oké, okay. en, en wat hoopt u het liefst uh, het meest? Wilt u schrikken of wilt u uiteindelijk naar de rechter? Nee, wij, wij proberen altijd een goede oplossing te bereiken. Wij willen het bedrijf natuurlijk kansrijk uh, laten zijn voor de toekomst. We gaan het bedrijf echt niet kapot maken als VEB. Maar we willen natuurlijk wel het probleem oplossen voor beleggers die schade hebben geleden. We gaan kijken naar de oudbestuurder. We gaan kijken naar de externe kanten. We gaan ook kijken naar de commissarissen en natuurlijk het bedrijf zelf. Ja, en vandaag hebben we de reis uitgenodigd en de bestuurders en iedereen om te praten met de Vb en te zien of er onderling uit kunnen komen. Ja. En de beleggers zelf, ik hou al dat regel aan, if it's too good to be true, it probably is. Zijn de beleggers zelf niet verantwoordelijk? Ja, nou, beleggers mogen gezien de mogen vertrouwen op hetgeen wat de onderneming tommail uh, communiceert. De persberichten waren overduidelijk, de jaarrekeningen waren overduidelijk, de analistenbijeenkomsten waren overduidelijk. Het was alleen maar goed weer en dat bleek inderdaad achteraf niet juist. Errol Keijner, adjunct directeur van de VEB. Meer over dit verhaal vindt u op onze website, trouwens. Nos.nl. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Absoluut beginners, hoorde u van David Bowie. Hoe zou het zijn met de spelen, Met Mino Remmers, met Menno Reemeijer, met alle kinderen. Mino we beginnen bij jou. Is het bij jou in Bergen-op-Zoom? Daar zijn ze precies om kwart over negen begonnen... in de stromende regen met een touwtrekwedstrijd... tussen de wethouder van sportzaken en die van onderwijs. Luister maar. Meneer Koppers gaat aan de rechterkant. Dat moet, uh, moet lopen. We gaan al vertellen. 3 2 1 Ja! Ja, die, die race weer langer. Die reis ja, veel langer. Trekken maar. En we gaan achteruit. Kijk, jeugd wint toch van onderwijs hè? De wethouder van sport of de wethouder van jeugd? Wie gaat er winnen? Jeugd en sport ben ik. bij collega's van onderwijs. Nou oh. oh ja, dit gaat een makje worden. En ondanks de regen zijn ze toch begonnen op het marktterrein hier. Er wordt gekorfbald, er wordt uh, gebasketbald, er staat een klimwand, ouders en vrijwilligers eromheen. En hier zijn ze aan het tafeltennissen in de stromende regen. Oh, oh, gaat het allemaal wel? Uh, ja. Het is, je bent al helemaal nat. Inderdaad, door die reden. Maar ja, het moet van de koning, hè? Ja, maar ja, het is wel leuk. Ja? ja. Kan je tafeltennis eigenlijk? Een beetje. Ja, ik kan het helemaal niet, dus het <laughs> maakt niet uit toch? Ja. Wat ga je nog meer doen vandaag behalve dat tafeltennis? Ik heb geen idee. Ik, nee? Nee, ik heb geen idee. Want ik was namelijk gisteren ziek, dus daarom. Of, of kan je ook gewoon de tussen met naar huis gaan? Dat je nee, denkt, dat ga lekker naar huis, want het regent me veel te hard. Dat doe ik niet. nee. Het is gewoon een lesdag officieel hè. Ja. Ik moet nog. Ik kan echt Hoeveel staat het? Nog 0-0 denk ik. Oh 0-0 nog. 0-0 nog. Doet u niks, mevrouw? Ja, hoor, ik ga ze aanmoedigen, hè? Oh. Ja, ik ben al bezig. Ik ga eerst deze meiden even onder paar toe. Dus we gaan nou... Uh, hup, Sarah! Hup, jette! Berg op Zoom ligt een beetje voor op Enschede, volgens mij. Want hier zijn ze echt volop van start gegaan op alle pleinen hier in Bergen op Zoom. Bijna alle scholen doen eraan mee. Een paar niet. Uh, en die hebben dan een te druk onderwijsprogramma bijvoorbeeld... of niet voldoende vrijwilligers kunnen regelen. Maar de gemeente heeft er heel veel werk van gemaakt in Berg op Zoom. Ik weet niet hoe het ondertussen in Enschede staat. Nou, dat kunnen we wel eventjes vragen. Want, uh, ja. men we horen het. Natte touwen, natte tafeltennisballetjes. Ach, ach, ach, hoe is het nou, bij jou in het oosten? Ach, ach, wat hebben ze een goede keus gemaakt. Ja, sorry Marno, maar hier is het... Uh, nou, ik zou bijna zeggen strak blauwe lucht en de zon schijnt op onze bol. Maar dat is echt zo. Uh, een paar wolkjes, maar het is echt prachtig weer. Uh, lekker warm ook uh, en druk. Veel oranje natuurlijk. Wat in Amsterdam niet mag, de ballonnen. Mag hier wel, maar zijn er ook een stuk minder. Een stuk of duizend, schat ik in. Duizend leerlingen, duizend ballonnen. Het uh, staan allemaal verzameld bij een groot podium op een, uh, in een parkje acht, vlak achter de school. De Prins en Prinses hebben net ontbeten met wat leerlingen. En uh, zijn toen nou, naar buiten gekomen. Nu ben ik ze even uit het oog verloren. Maar dan is het altijd kijken waar de meeste mensen zich bevinden. Ja, ze zijn net... Uh, ja, ik zie het hoofd van Willem-Alexander. Die komen er aanlopen, lopen. dan naar het podium toe. En daar gaan ze een openingshandeling doen. Er wordt een lied gezongen. Ja, hoe kan dat anders in deze Hallo, tijd? Hallo, zijn jullie er klaar voor? Horen we dat? We zijn er klaar voor, zit NSTD. De presentator op het podium, die uh, al een tijdje probeert om de stemming erin te houden, en het lukt eigenlijk wel prima, die heeft net al verteld wat er gaat gebeuren. Uh, de prins en prinses komen het podium op. Richard Krycek, die loopt ernaast, Hans wijers loopt ernaast, de burgemeester loopt ernaast, en de commissaris van de koningin loopt ernaast. En dan zullen prins en prinses als zijn. Start zijn van de Koningspelen op een fluitje blazen. Nou, even kijken hoe ver ze zijn. We lopen nu het, het podium op. Misschien kunnen we even meeluisteren met de presentatie daar, wat daar gebeurt. Fluitjes, twee officiële fluitjes van de Koningspelen. En ik wil jullie vragen om die naar het prinselijk paar te brengen. Willem-Alexander, Maxima. Nou, twee zijn kindjes de die van? hebben een fluitje en die lopen naar Willem-Alexander en Maxima Omdat toe. dat fluitje gaan we de Koningspelen. Officieel openen. Nou, fluitjes zijn en, gegeven. Ja, we gaan zeker, inderdaad. Dat klopt helemaal. We gaan met z'n allen aftellen. Ja, sabbel alvast nou, wat. Om het ons allemaal makkelijk <laughs> te maken. Dat dat zo. We Samen gaan met z'n allen aftellen. Ja. Nou, ja. nou en, en dat wilde ik als volgt doen. Schraap alvast jullie kelen. Want jullie niet alleen hier in Enschede zijn bij de opening. Maar er kijken ook heel veel kinderen mee in het land, in Nederland. Die zijn eigenlijk ook live bij de opening. Dus ik wil jullie vragen, ook in de rest van Nederland, om je keel alvast een beetje te schrapen. We gaan met z'n allen aftellen. En tel dan zo hard af dat het prinselijk paar jullie kan horen. En ik wil het prinselijk paar vragen om zo hard te fluiten straks. Dat alle kinderen in Nederland het start zijn horen van de koning spelen. Ga dat goed komen, hè? Oké. Okay. Zijn jullie er klaar voor? We beginnen bij 250. We beginnen bij 10. Met z'n allen, doen jullie mee? Oké, okay, daar gaan we. Nou, laat op, letten. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De eerste koningsspelers zijn officieel. Het fluitje heeft geklonken van prins en prinses. De ballonnen zijn de lucht in. De meeste hangen trouwens in de bomen die er vlakbij staan. Maar dat geeft niet. Eh, een mooi gezicht. Eh, nu gaat, uh, gaat het allemaal beginnen. Dan gaan ze echt bewegen. Een warming-up hoor ik hier met een, een lied erbij natuurlijk. En daarna gaan ze voetballen, basketballen. Blikken gooien heb ik gezien van alles en nog wat. De prins en de prinses zullen hier nog eventjes rondlopen met mensen praten. Het jeugdjournaal nog even te woord staan. Maar ja, we kunnen niet meer zonder liederen en dansjes. Dus daar gaan we. Doe je armen los en zwaai van links naar rechts. De koningspelen zijn geopend in een prachtig, zonnig Enschede. En met Marno Remmers gaat het vast wel goed komen. U kunt daarover lezen op onze website nos.nl. Daar heeft hij een eh, enigszins natte bijdrage gemaakt voor u vanochtend. Dit is Radio 1. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal. Ik geef het stokje door aan het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. Een uh, brand in een psychiatrisch ziekenhuis ten noorden van Moskou... heeft er zeker 38 mensen het leven gekost. De oorzaak was vermoedelijk kortsluiting. In het ziekenhuis zaten vooral alcohol- en drugsverslaafden... en door tralies voor de ramen konden ze niet op tijd naar buiten komen. De jongen die een school in Leiden zou hebben bedreigd... heeft contact gehad met de Nederlandse ambassade in Costa Rica. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... ging hij er gisteren even langs, maar waar die jongen nu is, is niet bekend. De voormalige top van technisch dienstverlener Imtech heeft beleggers misleid door onjuiste cijfers te publiceren. Dat vindt de Vereniging van Effectenbezitters en de VEB stelt daarom voormalig bestuurders de huidige commissarissen en het bedrijf zelf... aansprakelijk voor de schade die beleggers hebben geleden. Het zou gaan om honderden miljoenen euro's. Een elektronica-bedrijf Samsung heeft het eerste kwartaal van dit jaar... een recordwinst geboekt van 5 miljard euro. 42 procent meer dan een jaar eerder. Volgens Samsung doen vooral de Galaxy smartphones het goed. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie: Jolande van der Velden. Nog vier files. Eentje op de A9 ook maar richting Amstelveen bij Bad 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk ook 2. A27 Almere richting Utrecht voor Beeldhoven 4 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht voor knopend 2 kilometer. Dit is radio 1. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Houdt Kamervoorzitter Frans Wijsglas over de commotie... over de huidige Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg gisteren. Pleidooi van het CMV pak beroerde arbeidsomstandigheden in de vleessector nu aan... Leraren in Mexico protesteren met veel geweld tegen onderwijsvernieuwingen... en het ochtendhumeur van Neil Gugnerly. Natuurlijk ook alles over koningsspelen. En misschien horen we de aanstaande koning, Willem-Alexander nog in deze uitzending. Het is vijf over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in het harde. De inhuldiging van koning Willem-Alexander komende dinsdag... die wordt begeleid door 300 militairen. En die zijn nu al hard aan het oefenen. We horen het Twitter met me mee, @s Kokkelman. En vragen en reacties kunt u ook kwijt via de mail... Goedemorgen Nederland goedemorgennederland.kro.nl De voorzitter van de Tweede Kamer, Anouska van Miltenburg... raakte gisteren helemaal verslag toen CDA-fractievoorzitter... Sibrand Buma haar van partijdigheid beschuldigde. In tranen schorste ze de vergadering. En ze moest door tot partijgenoten pardon, tot bedaren worden gebracht. Frans Wijsgas, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Koekelman. Voornadig Kamervoorzitter. Wanneer is het voor het laatst dat u in tranen de Kamer bent verlaten? Uh, dat is me, is me geloof ik nog nooit gebeurd, eerlijk gezegd. nee. Nee. Maar dat, dat, ja, dat, dat, dat is nog niet, niet een punt van kritiek of zo vind ik dat kan gebeuren. Wa waar ligt wel het punt van kritiek? Ja, ik, ik, ik mijn kritiek ligt eerlijk gezegd bij kamerleden en en, en ook ja, vooral wel bij op op op, op, op fractievoorzitter Sibrand van Asma Buma die zo ja scherpslijperig, uh, in het openbaar de, de kamervoorzitter voortdurend de maat meten. Um, ik heb niet het hele orde debat gisteren gevolgd, maar wel de stukken die door de NOS en RTL op op op uh, op, op internet zijn gezet. En um, ja. Het, het was een rommelige regeling van werkzaamheden. Nou, dat is mij ook vaak overkomen. En mijn voorgangers en opvolgers ook. Maar... Ik weet één ding zeker. en Dat is dat een Kamervoorzitter is gewoon niet partijdig is. Mijn, uh, mijn voorgangster, Joutje van Nieuwenhoven... Uh, uh, partij van de Arbeid lid... Uh, die heeft wel eens gezegd... Als je eenmaal als voorzitter in die, die grote stoel zit... Dan word je vanzelf onpartijdig. En dat vond ik altijd een prachtige uitspraak. En ja. zo heb ik het altijd gevoeld. En ik maar... weet zeker dat mijn opvolgers dat ook zo voelen. Ja. Dus je bent als maar... Kamervoorzitter... Het komt niet eens... Je bent zo druk bezig... Ja. Uh, dat het niet in je opkomt om ook nog eens een keer partij... Te zijn. Dus nee, ik, ik maar je moet toch wel tegen een te zeggen stootje zeggen kunnen ook, meneer Wijsglas. Ik heb, praat er u door. Ja, nou, ik wou zeggen, je moet toch ook tegen een stootje kunnen, want ik heb, ik heb het ook zitten bekijken. Uh, en wat zijn nou die Buma helemaal? Die zei alleen maar dat hij per se een debat wilde alleen maar over het feit of de, de staatssecretaris van Financiën de Kamer juist of onjuist, onvolledig of volledig heeft geïnformeerd. En niet de, de hele rimram van het beleid erbij. Daar ging het om. Nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ja, meneer Kokkelman, ja. meneer Kokkelman, nu bent u ook een beetje partijdig. Helemaal niet. Uh, ik heb zitten kijken en dit is wat er gebeurde. Nou, maar mag ik even kort antwoorden. Ik zeg, nee, nee, meneer Kokkelman, nu bent u ook een beetje partijdig. Uh, het verwijt van Buma aan mevrouw van Miltenburg was dat zij het debat een bepaalde richting opstuurde. Ja. En daarmee impliceerde hij uh, dat zij uh, de VVD-staatssecretaris van Financiën, Frans Wekers, uh, aan het helpen was. Maar daar leek het toch ook op? Nee, dat is nou net wat ik zei. Dat kwam omdat de VVD-woordvoerder heel veel onduidelijkheid liet bestaan. En vervolg... Meneer Kokeman, wie, wie interviewt nou u? Ik krijg geen kans om u te antwoorden. Een beetje rustig, een ja. beetje, beetje dimmer vanochtend, alstublieft. Nou, dat zei ooit Jan Marijn is tegen nou, u. Ja, daarom zeg ik het nu tegen ja, u. Ja, maar, ja nee, maar we hebben we het toch over wat er is voorgevallen? Ja, en uh, daar probeer ik rustig, u komt de hele tijd zo opgevonden tussendoor. Nee hoor, ik stel en... gewoon vragen tussendoor. Ik ben helemaal niet opgevonden. Ik ben, ben rustig naar u aan het luisteren, maar ik wou ook wel uh, zorgen dat we niet een uur praten over deze kwestie. Um, mijn antwoord is, meneer Kokkelman, even rustig in uw stoel zitten, neem ik een slokje thee. Uh, mijn antwoord is uh, dat uh, de Kamervoorzitter verweten was, werd, dat ze partijdig was. En um, ik ben ervan overtuigd dat geen enkele kamervoorzitter, ik niet, mijn opvolgers niet, mijn voorgangers niet, partijdig zijn. Dat komt niet bij je op. En eh, wat ik vind, en dat is mijn punt van kritiek, dat wanneer er kritiek is op de kamervoorzitter, dan heb je het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. En daar is alle gelegenheid om daar rustig met de kamervoorzitter over te praten. Ja. En als je haar, zoals gisteravond, in het openbaar, wat Buma deed, zo aanpakt, ja, eh, dan kan zij zich niet goed verweren. En ja, zij re reageerden daar emotioneel op. Dat is menselijk. Uh, daar heb ik verder echt geen kritiek op natuurlijk. En uh, ja, ik vind dat, dat men niet uh, politiek moet bedrijven over de rug van de Kamervoorzitter heen. Want dat gebeurt de laatste tijd nogal vaak. Mag ik u in alle rust nog een vervolgvraag stellen? Ja, heel goed. Gaat gang. U bent nu weer aan de beurt. Zaterdag is het, het congres van de Partij van de Arbeid. Ja. Morgen is dat. Daar ligt die vreemdelingenclausule uit het regeerakkoord voor. Nou bent u ook niet op alle punten even gelukkig met het regeerakkoord. Ja. Um, uh, vindt u dat de VVD hier een beetje water bij de wijn zou moeten doen, eigenlijk, of niet? Oh, dat is opeens een heel ander onderwerp. Ja? Um, maar ik, ik geef u antwoord. Uh, ja, dat vind ik. Ik vind de, de maatregel. Ik ben uh, bij ons in de partij, VVD, is bijvoorbeeld Jozias van Aerts... Uh, uh, het, het niet eens met die strafbaarstelling... van illegaliteit. Nou, hij weet waar hij over praat. Hij is burgemeester van een van onze grote steden... waar veel illegalen zijn. En ik ben het met hem eens... Uh, dat uh, die maatregel... wel een heel harde en ook in de praktijk... Uh, vrijwel onuitvoerbare maatregel is. En, en ik vind ook dat... de ja, capaciteit van justitie en politie... op iets anders gericht zou moeten worden. Dus ja, ik vind het inderdaad... een, een minder gelukkig maatregel. Juist. Ja, dan nog even terug naar het debat gisteren. En ja. uh, de aanleiding van dat debat... Dat is is de commotie rondom uh, de staatssecretaris van Financiën... en of hij nou wel of niet wist van het misbruik... van al die mm -hmm. toeslagenregelingen door uh, Bulgaren. Mm -hmm. um, hij zit nu in de problemen. Uh, ja. Dit is de tweede staatssecretaris van de VVD in korte ja. tijd... die in de problemen zit. Uh, ja. hoe, hoe schat u zijn kansen in dat hij overeind blijft eigenlijk? Hij heeft nu uitstel gevraagd en gekregen. Daar ging ook het orde-debat gisteren over. Eh, omdat hij eh, een volledig overzicht van de gang van zaken aan de Kamer wil geven. Wat ik gek vind is dat, eh, eh, nou, gek is niet het goede woord, wat ik, wat ik, wat ik, wat ik niet, niet, niet goed vind, eh, dat er eh, nu eh, ambtenaren van de Belastingdienst zijn die kritiek op, op de staatssecretaris uitoefenen. Uh, en dat is gepubliceerd door uw collega's van RTL, zoals u weet. En voor alle duidelijkheid, ik heb niet zozeer kritiek op die ambtenaren... want dat was op een intern uh, web van, van het ministerie van Belast, van Financiën. Maar ik... Het is een rare situatie dat er nu een controverse is tussen de staatssecretaris en zijn ambtenaren. De staatssecretaris die roept zijn ambtenaren nu op, komen jullie maar uh, met bewijzen? Ja, ik heb gisteren een beetje ironisch uh, getwitterd van uh, goede sfeer op het ministerie van Financiën tussen de staatssecretaris en, en de ambtenaren. Dus, het, het, het, nee, het is niet zoals het zou moeten zijn. En ja, de staatssecretaris moet met een heel goed feitenrelatie, zoals dat heet, komen ja. uh, over, over een, een dag of tien, dacht ik. Dan vindt dat debat waar het gisteravond over ging plaats. En, en nogmaals, waarin dus de Kamervoorzitter naar mijn mening absoluut niet partijdig was. En uh, ja, uh, dat moeten we zien. Ik weet het niet. Ik heb geen vo voorspellingsgaven. Goed, daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan de dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Weet u waar, waar dit op slaat? Ik denk op de Koningsspeler. Ja, het is het Koningslied, zijn de eerste regels. Daar gaan ja. we namelijk nu naartoe. Ik dank u zeer, meneer Weisselaas. Oké, dank u. We gaan rustig aan de dat een beetje thee. kriegel van mijn kant was, maar u was een beetje wild vanochtend. Nee, maar niet kwalijk. Wordt <laughs> okay. me wel vaker verweten. Tot, Tot snel. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Ben al bij de Koningsspeler. Goedemorgen. Ja? Een beetje voorzichtig aan, graag. Ja. Goedemorgen Sven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hier, hier prima sfeer hoor. Uh, lekker oranje, uh, uh, kinderen zingen, dansen, springen en zijn nu aan het sporten, want uh, je hebt het net gehoord op Radio 1 met een fluitje hebben Prins en Prinses de Koningsspelen geopend. Het begin eigenlijk van alle festiviteiten naar 30 april toe. Wat aardig was, we hebben natuurlijk het grote interview gehad met uh, Rick Niemann en Marielle Tweebeke bij uh, NOS en RTL 4, maar ze hebben hier ook even tijd vrijgemaakt voor het jeugdjournaal. En de eerste vraag van Milouska Meulens van het Jeugdjournaal was. Ja, wat vindt u er nou eigenlijk van, van deze koningsspelen? Ja, ik vind het prachtig dat dit gebeurt. Het is ongelooflijk belangrijk dat kinderen bewegen. Het is belangrijk dat kinderen ook leren dat een goed ontbijt... ze nog beter laat bewegen, ze nog beter op school laat zijn. En wat ik zo mooi vind, is dat dit door het hele koninkrijk... dus van Enschede tot aan Bonaire en alle andere landen... meer dan 1,3 miljoen kinderen aan deelnemen... En ik vind het toch wel een heel apart moment. Want nu is het toch echt begonnen, het aftellen naar 30 april. Dat uh, aftellen naar uh, 30 april maakt dat u alvast een beetje zenuwachtig? Nou, ik denk dat. wij kregen de zenuwen van de kinderen al vanochtend. Dus uh, daarvan denk ik dat een beetje wel. Het begint te komen en ja, je beseft nu met de koningspelen die nu begonnen zijn... is het tot het begin van, het hele, van alle festiviteiten die naar de inhuldiging ging toeleiden. Dus een prachtig moment voor ons beiden, maar ook voor alle kinderen die eraan meedoen. Heb heel veel plezier vandaag. De dag is nog maar net begonnen, maar wat vindt u tot nu toe het leukst aan de dag? Wat ik het leukst vind is het enthousiasme waar hiermee naartoe geleefd is. Waarmee iedereen bereid is geweest om mee te werken om dit mogelijk te maken. Waar een, al, iedereen gewoon ja, zegt van dit moeten we gewoon doen. Hier moeten we de mooiste sportdag van maken voor de Koningspelen. Dat vind ik zo bijzonder. Van bedrijfsleven tot alle werknemers van al die bedrijf, eh, bedrijven die aan meedoen. Echt, eh, ja, ongelooflijk. We kregen vanochtend, we worden overspoeld met eh, filmpjes van hun kinderen... die allemaal in het oranje gekleed waren en zo happy naar school gingen. Ja, iedereen is heel enthousiast en uh, u zegt al, alle kinderen doen mee. Hoe zit het met de prinsesjes? Ja, die doen ook mee, ja, absoluut. Maar we mogen niet komen kijken vandaag, we zijn hier in Enschede, natuurlijk. Ja, wel jammer voor hen, maar misschien wordt het opgenomen. Kunt u het later nog terugzien? Nee, er zullen zeker mensen zijn die dat opnemen en dan kunnen we terugkijken. En ze waren zich al druk aan het maken wat ze gingen doen... en tegen wie ze moesten sporten. En nou, ze waren echt helemaal klaar voor deze koningspelen. Weet u wat ze gaan doen? Ze gaan... Uh, ja, het is verschillende leeftijdsgroepen van zes tot negen. Dus uh, wat dat betreft uh, verschillende sporten. Maar ze gaan daarnaast ook een sponsorloop voor Kika doen... Dus liepen ook al mijn sponsorformulieren rond. Ja. Dus ja, ze gaan van alles doen. Ze zijn heel druk bezig vandaag. Nou, u ook straks echt een hele mooie dag. Heel veel plezier. En morgen nog, want dan is er nog eens feestje, hè? Voor uw verjaardag. Ja, maar we gaan de stilte voor de storm. We gaan ja. het rustig met, uh, met onze familie en een paar vrienden vieren. En dan zijn we helemaal klaar voor 29 en 30 april. Dank u wel. Fijne dag nog. Ja. Dank u wel. Dank u wel, die ook. En aan de, alle kinderen in Nederland en in het Koninkrijk. Dankjewel. En in het Koninkrijk, zei Prinses Maxima nog eventjes uh, tot slot, voegde ze eraan toe. Het is heel belangrijk voor Prins en Prinses dat ook in het hele Koninkrijk, dus ook in het Caribisch gebied, in, uh, op Sint Maarten, Curaçao, uh, Aruba en, en, die, en die drie uh, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba natuurlijk ook gesport wordt. Want dat hoort er allemaal bij, is voor hen heel belangrijk. Nou, ze zijn inmiddels wat verder gelopen, uh, staan nu bij een basketbalveldje. Te kijken wij ook, gepropt in een persvak, zoals dat hoort op een afstandje, waar kinderen met een basketbal bezig zijn en uh, niet een wedstrijdje, maar wat kunstjes leren eh, onder begeleiding van muziek. De stemming zit er in ieder geval goed in, hier in Etcd. En onze collega Menno Reemeyer, was dat. De vraag van vandaag. Elke dag stel we weer in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een Amerikaan heeft een hamburger 14 jaar lang bewaard... zonder dat de snack is bedorven. Hoe kan een stuk vlees zo lang goed blijven? <tus> Marcel Zwietering is professor levensmiddelen microbiologie... van de Wageningen Universiteit... Professor Levensmiddelen Microbiologie van de Wageningen Universiteit is hij dus. Hij heeft er dus voor doorgeleerd en hij heeft het antwoord. Die uh, hamburger die is uh, heel erg droog geworden. En voor uh, hele droge producten die beschimmelen niet, die bederven niet. Dat is net als bij uh, bijvoorbeeld rozijnen. Die zijn ook heel droog. En, uh, een druif die zal beschimmelen. En een rozijnen is zo droog geworden dat het niet meer beschimmelt. En daardoor heel erg lang houdbaar is. Als u mij vraagt, is dit nou een, onveilig om op te eten? Dan, uh, dan zal ik daarop zeggen, nee, dat is niet onveilig. Dat kun je gewoon, gewoon opeten, daar word je niet ziek van, maar het is gewoon niet lekker meer. Dus ik zou het echt niet meer opeten vanwege de droogte... en misschien dat het de, de, wat ranzig geworden is. Laat ik bij het juiste antwoord. Mels Marcel Zwietering was dat. Dus die is professor levensmiddelen microbiologie aan de Wageningen Universiteit. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar het harde. Hoi, hekens. Water. er? Acht. Niet alleen de kinderen staan paraat voor de Koningspelen, Dat geldt ook voor de militairen. De saluutbatterij van het korps Rijdende Artillerie oefent op dit moment in het harde. Een groep militairen met uh, hoge bondmutsen op, met een oranje stip daarop. Wat wordt er hier precies geoefend? Wij zijn aan het vooroefenen voor uh, 30 april. En wij zullen daar uh, als onderdeel van de ceremonie uh, op 30 april een saluutbatterij uitbrengen. Wat is dat, een salutbatterij. Een salutbatterij. dat wil zeggen dat wij met een batterij uh, howitzers, uh, vier stuks... Dat zijn die vier kanonnen die ik daar zie staan? Uh, correct. Uh, met die vier uh, stukken gaan wij uh, gedurende uh, de periode dat uh, onze nieuwe koning uh, het paleis op de Dam verlaat. Tot het moment dat hij de, de nieuwe kerk ingaat... zullen wij uh, saluutschoten afgeven om de vijf seconden. De beediging en inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april... wordt begeleid door 300 militairen. Deze week vinden op verschillende plekken in het land grote oefeningen plaats. Even kijken hoor, want militairen staan op het punt om uh, zo meteen te gaan vuren. Nou, nu nog eventjes niet. Kapitein Rolf Venenkamp, commandant van het saluutbatterij... De militairen die, die lopen precies in de rij, ceremonieel. Inclusief alle commando's en drills die horen bij, bij de kanonnen hier. Die komende dinsdag elke vijf seconden een schot afvuren. Jullie maken er wel een knalfuif van. Dat is uh, zeker zo. Uh, het moet allemaal gaan kloppen. Uh, we hebben een hele strakke exercitie. Dat hebben we tot in de treuren voorgeoefend. Uh, het moet er uh, heel goed gaan uitzien. Uh, strak en uh, verzorgd. Nu staan ze wel klaar. Ja, dat waren de drie. Dan komt de vierde. Nou, ze knallen nog eventjes door... Veel militairen moeten in Amsterdam juist stilstaan. Zo'n 2,5 uur soms. Dat lijkt me niet eenvoudig. Dat lijkt me zeker niet eenvoudig. Maar goed, uh, we zijn allemaal uh, uh, fysieke, fitte mensen en uh, wij kunnen dat prima volhouden. Ja, dan kun je beter, zoals jullie, wat te doen hebben? Precies, wij zijn in beweging. Wat dat betreft is het uh, makkelijker. De eenheid heeft een rijke historie, beginnend voor Waterloo tot en met nu ook inzet in Afghanistan. Is het een bijzondere dag voor jullie, komende dinsdag? Kijken jullie ernaar uit? Ik denk dat het een hele bijzondere dag is. Uh, sowieso is het natuurlijk een hele grote eer om hier uh, onderdeel van uit uh, te mogen maken. Uh, daarnaast uh, symboliseert het ook uh, de verbondenheid met het koningshuis, uh, de krijgsmacht. Uh, ja, en het is denk ik belangrijk dat wij ons uh, als uh, krijgsmacht ook laten zien op een dag als, uh, als deze. U heeft uh, de bondmuts, uh, nu de hoge bondmuts, eventjes afgezet. Als het nu een warme dag is, dan lijkt me dat het dat nog een beetje broeierig uh, kan worden. Dat uh, kan dan best een beetje broeierig worden, maar uh, we gaan hem niet afzetten tijdens de ceremonie. Nu nog eventjes oefenen. Daarna moet alles goed gaan tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander in Amsterdam. Tot zover het harte. Twee, twee, links. Twee, twee, e links. E Gooi -hekkens. En de militairen daar in het harde. <tieden> Straks gewelddadige protesten in Mexico tegen onderwijsvernieuwing. <tieden> Eerst, Holiday. Tenminste. <tieden> Will and the people, daar zijn ze. by Ray That girl, and what was her name? I couldn't find her, man. She went back to her claim. you're 14 or 40, you lie about your age. Fun fun, me, party was followed by a rave. Blah! Willen de people dus, met Holiday. Het is 7 minuten voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. We gaan naar Mexico, waar boze leraren bij protesten in het zuidwesten van het land... een spoor van vernieling hebben aangericht. Uit woede tegen onderwijshervormingen bestormden ze dus gebouwen van politieke partijen... met pikhouwelen en staven Edwin Timmer in Mexico. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn die leraren zo boos over? Nou, het belangrijkste is dat... We dat bent vrees voor hun baan. Uh, president Peña Nieto die wil de kwaliteit van het Mexicaanse onderwijs verhogen. En hij kiest daarbij onder meer voor een examen voor leraren. Kijken dus wie hun vak verstaat. En uh, ja, daarna zijn de leraren, ook de studenten die voor het docent studeren... Ja, die, die zijn boos dat de politici eigenlijk amper naar hun voorstellen uh, luisteren... om dat wat, allemaal wat gematigder uh, te doen. Maar het klinkt een beetje merkwaardig dat leraren de, de, de straat op gaan omdat de president de kwaliteit van het onderwijs wil verhogen. Ja, dat, uh, dat zou je zeggen. Um, maar uh, de meeste uh, demonstraties en protesten... die, die vinden, vinden plaats in de regio, dus op het platteland van Mexico... en uh, ja... Je, je, je moet het zo zien, decennia lang heeft de regering nou amper geïnvesteerd in, uh, in de oude klaslokalen, in boeken, in salarissen voor die docenten en zelfs in de educatie van, van die mensen. Dus ja, vaak gaat het ook om Indianen die alleen hun eigen taal en Spaans spreken. Ja, en dan komt de president ineens uh, met, een, uh, van, uh, met een evaluatie van, van die mensen. Dus ja, maar dat van... is, is dat niet ook voorkomen terecht eigenlijk? Ja, misschien wel, maar dat voelt echt als een, overal, als een overval. Uh, men, men is, uh, jarenlang is men in de steek gelaten en, en dan ineens, uh, dan, dan moet het even wezen. Ja. En die demonstranten, konden die gewoon hun gang gaan of was er van enige repressie sprake? Nee, er was uh, opvallend weinig repressie. En uh, een van de gouverneurs van de Staten waar dit plaatsvond, die legde uiteindelijk ook wel uit waarom. Hij zei van, ja, ik had informatie dat deze demonstranten behoorlijk bewapend waren. En men was echt gewoon op zoek naar het martelaarschap. Ja, en uh, dat gaan we ze niet geven, uh, reageerde de gouverneur in Guerrero. Juist. Waarom wil die Mexicaanse regering de hervorming eigenlijk precies doorvoeren? Ja, dat... Dat is heel simpel. Uh, al jarenlang bungelt het Mexicaanse onderwijs in uh, de kwaliteitslijstjes, bijvoorbeeld van de OESO, echt helemaal onderaan. Dus uh, ja, er mankeert wel iets aan. En uh, ten tweede, de president wil de macht breken van een lerarenvakbond in dit land. En ja, dat is niet alleen de grootste van Latijns-Amerika, maar ook een van de aller ja, corruptste en, en de meest machtigste. Uh, ze zijn zelfs zo groot dat ze deels de verkiezingen kunnen uh, bepalen. Juist, we spraken eerder al over de arrestatie van het gezicht van de, de Mexicaanse onderwijsvakbond Elba Esther uh, Gordillo. Speelt dat nog mee bij deze protesten eigenlijk op de achtergrond? Ja, dat heeft er alles mee te maken, want die aanhouding van deze mevrouw... die uh, overigens zo'n 120 miljoen uh, euro aan vakbondsgeld had verduisterd... Ja, dat was eigenlijk de eerste stap tegen deze onderwijsb onderwijsbond... En, uh, ja, maar het, het, het zat de president namelijk vreselijk dwars dat zij haar eigen politieke partij had opgericht. Kijk, of zij vanuit de gevangenis op dit moment uh, de protesten aanstuurt, ja, dat, dat weet je niet. Dat is niet uitgesloten, uh, maar zij heeft er wel mee gedreigd toen ze werd opgepakt. Wat dat betreft is het een beetje zoals met gevangenen drugsboeven. Uh, ja, op het moment dat die in de cel zitten, dan smokkelen ze ook gewoon door. Juist. En hoe nu verder in het kort? Uh, bedoel, komen die hervormingen er toch, ondanks alle protesten, of gaan wij weken van protest in de straat zien daar? Uh, nou, die protesten zullen nog wel even doorgaan. Maar uh, de president heeft uh, vandaag nog een keer gezegd van... ja, jongens, uh, de belangrijkste politieke partijen staan achter mij. We gaan ja. het echt doen. Ja. En uh, ja, die kwaliteit moet gewoon omhoog. Edwin Timmer vanuit Mexico. Ik dank je wel. Zometeen meer over de koningspelen En er wordt niet alleen gefraudeerd met vlees... ook in de arbeidsomstandigheden. In de vleessector gaat van alles mis. In het vervolg. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Radio 1 en de ontknoping in de eredivisie. Blijft Ajax koelbloedig met de finish in zicht? En die pakt de tweede oh, plaats? Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. Morgenavond om 7 uur PSV Groningen. De legt en daar is de 1-0. En om kwart voor 9 Ajax. Goal voor Ajax. En zondagmiddag Feyenoord Herakles. Ja, Hij schiet Hij schiet erin. En om half 5, Vitesse Willem 2. Bij de tweede maal. De ontknoping in de eredivisie. Natuurlijk op Radio 1.